Start. Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Er bestaan grote verschillen tussen de prijzen die gemeentes rekenen voor dagbesteding en begeleiding, dat schrijft de Volkskrant. Mensen met eigen vermogen of een inkomen van meer dan modaal moeten honderden euro's per maand betalen, nu de gemeenten de tarieven bepalen. Ook de regionale verschillen zijn enorm. Tientallen mensen met een beperking zijn inmiddels met deze zorg gestopt. Omdat ze die niet meer kunnen betalen. Anderen beginnen er niet aan als ze horen hoeveel het kost. Zo zeggen zorginstellingen in de krant. Voor de laagste inkomens worden de eigen bijdragen grotendeels gecompenseerd. De prominente Chinese mensenrechtenadvocaat Poeg is door een rechter veroordeeld voor opruiing en het aanzetten tot etnische haat. Toch legde de rechter hem alleen een voorwaardelijke celstraf van drie jaar op, waardoor hij waarschijnlijk snel op vrije voeten zal komen. Poeg had in berichten op de Chinese variant van Twitter de overheid belachelijk gemaakt. Ook vroeg hij om begrip voor de Oeigoeren. Mensenrechtenorganisaties noemden de rechtszaak tegen Poeg een schijnproces. Een Amerikaans ruimtebedrijf is erin geslaagd een raket te laten landen. Dat is een primeur voor de ruimtevaart. SpaceX lanceerde vanaf de ruimtebasis Cape Canaveral in Florida een Falcon-raket met elf satellieten aan boord. Tien minuten later landde de stuurraket die was gebruikt op een platform. Tot nu toe vielen stuurraketten na gebruik altijd in de Atlantische Oceaan. Ruimtevaart moet in de toekomst goedkoper worden door hergebruik van dit soort onderdelen. Drie keer eerder was een test van SpaceX mislukt. Dit bedrijf heeft ook al een paar bevoorradingsvluchten... naar het internationale ruimtestation ISS gemaakt. Het weer staat een stevige zuidwestenwind... met vooral op de waddenkans op zware windstoten. Overdag is het bewolkt, blijft wel droog. Middagtemperatuur ligt rond 13 graden. Dit was het Zandvoort heeft het. Heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Zie en.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 I've been getting, getting old